Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Teleurstellingen in Den Haag. Na Brusselse procedure rond het Wiegenpolder. Dreigende taal van de rebellen in Syrië. En bonden bij Netcar praten met personeel over acties. Het is bewolkt. In het hele land is kans op buien. Het wordt 16 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. Morgen vooral in het oosten bewolkt en een bui. In het westen breekt s middags de zon door en het wordt een graad of 16. In het weekend is het dan vrij fris, gaat op 17, zaterdag en zondag... Uh, nee, zaterdag zon en stapelwolken, maar zondag meer bewolking en kans op regen. Er is met teleurstelling gereageerd in de Tweede Kamer... Uh, over het besluit van Brussel om een procedure tegen Nederland voor te bereiden... vanwege de Het Wiegepolder. In Den Haag zit Hans Andringa. Hans, wat zijn die reacties? Nou, die zijn nogal uh, verschillend... Want je kan zeggen, een deel van de Kamer is teleurgesteld... omdat he, überhaupt Brussel zich met Nederlandse zaken gaat uh, bemoeien. Een tweede is dat de partijen uh, vinden dat die podden het zij helemaal droog moet blijven, dan wel deels onder water... of helemaal onder water moet komen. Maar ja, de situatie is nu dat zowel Brussel als de regering van Vlaanderen... stappen ondernemen tegen Nederland. En dat heeft nadelige gevolgen. Ten eerste financiële schade en ten tweede imago-schade. En dat laatste, dat is eigenlijk al gebeurd. En het is zo overbodig, zegt bijvoorbeeld Stintje van Veldhoven van D66. De polder moet gewoon onder water worden gezet, stelt zij... zoals in 2005 al is afgesproken, want de kans voor Nederland in zo'n proces, die zijn heel erg klein En het kabinet had vorige week gewoon moeten besluiten... tot volledige ontpoldering. We staan er natuurlijk heel slecht op. Het is natuurlijk heel erg als je zeven jaar lang probeert... onder afspraken uit te komen en het dan zo ver laat komen... dat je zegt, we gaan zelfs de rechtszaken waarvan we weten... dat we er slecht voor staan, gewoon aan. Het is zonde om de rekening te laten oplopen... als je uiteindelijk weet dat je toch de keuze moet maken... om tot ontpoldering over moet gaan. Doe het dan nu. Nou, de grote voorvechter van het drooghouden van die polder... of in ieder geval het grootste gedeelte, dat is Ad Koppian van, van het CDA. Ja, hij ziet natuurlijk ook dat er voor geen enkel plan... dat er dus weer is gepresenteerd een meerderheid is in de Tweede Kamer. Uh, toch houdt hij nog wel een sprankje hoop... dat die polder in de toekomst toch droog kan worden gehouden. Het is even de vraag hoeveel tijd we nog hebben. Uh, of ook de tijd hebben uh, om een nieuw kabinet hier een definitief besluit over te laten nemen. Dat zou mij voorkeur hebben. Ik vind dit iets voor de kabinetsformatie na de verkiezingen. Dus dat wachten we af. U lijkt nu een beetje te gokken op vertraging, op een nieuw kabinet... Nee. om toch nog de polder te nee, kunnen redden? Nee, ik kan mij veel verwijten, maar niet dat ik uh, uit ben op vertraging. De Kamer heeft uh, de kans laten liggen om hier uh, snel een besluit over te nemen. Dat betreur ik ten zeerste. En hoe schat u de kansen nu in om die polder toch droog te houden? Ja, uh, ik durf hier geen voorspellingen meer over te doen. Uh, nee, daar maak ik me niet meer aan. Nou, dat is misschien wel heel verstandig. De komende maanden moeten we niet verwachten... dat Nederland in rechtbanken zal moeten verschijnen. De begin van uh, die procedures, dat is vooral uh, schriftelijk. Het schrijven van brieven. En de kans is dan ook heel groot dat de wens van Koppenjan dat een volgend kabinet zich ook weer moet bezighouden... met die Hetwiegerpolde. Die kans is heel groot. Dankjewel, Hans Andringa in Den Haag. De leider van het vrije Syrische leger wil liefst zo snel mogelijk een grote militaire aanval openen tegen het regime. Hij sprak tegenover de nieuwszender Al Jazeera de wens uit dat VN-gezant Annan zijn vredesmissie als mislukt zal verklaren. En daarmee zouden de opstandelingen vrij zijn om de strijd tegen president Assad weer op te pakken. Volgens hem houdt het Vrije Syrische leger zich nu aan het zespuntenplan van Anan. Gisteren stelde een commandant van het Vrije Syrische leger nog een ultimatum. Assad moet voor morgen 11 uur, voor vrijdagochtend 11 uur, zich houden aan het staakt het vuren. Anders zouden ook de opstandelingen het bestand opzeggen. In Tibet zijn na de zelfverbrandingen van afgelopen zondag zo'n 600 Tibetanen opgepakt, meldt de Amerikaanse zender Radio Free Asia. De Chinese autoriteiten zouden met de arrestaties nieuwe onrust en protesten willen voorkomen. Zondag staken twee Tibetanen zich in brand voor een tempel in Lhasa. Een van hen is overleden en de ander is zwaar gewond geraakt. Tibet hoort sinds 1951 bij China. Peking maakte met de inval een einde aan een politiek systeem dat volgens China middeleeuws was. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De omstreden dodenherdenking in Vorden van dit jaar... komt in hoge beroep voor de rechter. De gemeente Bronkhorst wilde op 4 mei ook stilstaan... bij de graven van Duitse militairen. Dat werd door de rechter verboden... in een zaak die was aangespannen door het federatief Joods Nederland. Bronkhorst en ook andere gemeenten en burgemeesters... willen nu wel eens weten hoe ze in de toekomst moeten omgaan... met het programma van 4 mei. En ze willen ook weten in hoeverre de rechter... zich mag bemoeien met gemeentelijke zaken. De vakbonden informeren op dit moment het personeel over acties bij Netcar. De noodleidende autofabrikant in Born volgens de bonden... werkt de Japanse eigenaar Mitsubishi niet mee met het maken van een sociaal plan. En zo'n plan is nodig omdat de fabriek mogelijk eind dit jaar dicht moet. Suwat Kutlu van vakbonden Unie, wat voor acties gaan het worden? Het gaat uh, om een uh, gefaseerde uh, actievorm. Het, zal, uh, het kan heel lang duren... Wij beginnen vandaag uh, met uh, werkonderbreking van uh, twee uur. En uh, daarmee geven we eerst het signaal af uh, naar Mitsubishi toe. Uh, dat zij snel uh, met ons gewoon tot afspraken moeten komen over een nieuw sociaal plan. En hoe lang wilt u daarmee doorgaan? Nou, eigenlijk willen wij uh, zo snel mogelijk daarmee stoppen. Op het moment als uh, uh, Mitsubishi aangeeft dat zij inderdaad ook ingaan op onze eisen in onze laatste ultimatum. Wat denkt u met die actie te bereiken? Wij willen uh, in ieder geval aangeven dat Mitsubishi, uh, met ons, als hij met ons afspraken maakt... Uh, ook toezeggingen doet aan het personeel, dat hij ook na moet komen. Mitsubishi moet mensen uh, niet langer in onzekerheid uh, laten. Dat is al heel lang gaande... Uh, Mitsubishi doet altijd toch wat hij zelf wil, uh, wil eigen plannen voeren. Daarbij houdt Mitsubishi weinig of geen rekening met de uh, omstandigheden en gevoelens van het personeel. Ja, dat moeten we een keer ophouden. Mitsubishi moet serieus uh, over nadenken en moet snel zijn afspraken nakomen aan personeel. Vorige week vrijdag verliep een ultimatum dat u had gesteld aan, aan Netcar. Heeft u sindsdien niets meer van het bedrijf, uh, hetzij uit Japan, hetzij uit Born zelf vernomen? Wij hebben dus via de Drexnetka vernomen dat zij niet uh, gaan reageren op ons uh, ultimatum. Dat is eigenlijk alles wat wij sindsdien hebben vernomen van uh, Mitsubishi. Er waren nog gesprekken met een Brabants bedrijf voor, voor overname. Hoe staat het daarmee? Nou, dat loopt nog steeds. En dat is ook wat zij aangeven. Ze zeggen, nou, we wachten eerst af wat daaruit komt. En dan gaan we met uh, uh, jullie verder over een nieuw sociaal plan. Maar dat is tegen de afspraak in. Ze hebben tegen ons gezegd dat ze twee trajecten zouden uh, volgen. Van de ene kant, sociaal plan. En de andere kant, uh, inderdaad, overleg over uh, doorstartmogelijkheid voor netkaart. Nu stoppen ze eenzijdig met de ene traject. Dus ze willen niet meer praten over een nieuw sociaal plan. Duidelijk. Zo wat goed, Wij wachten af welk effect die acties gaan hebben. Dank u wel. Burgemeester van der Laan van Amsterdam onderzoekt de mogelijkheid om manifestaties bij het Nationaal Monument op de Dam te verbieden. Aanleiding is de manifestatie van vijf aanhangers van Sharia voor Holland vorige week. Een van hen werd afgelopen vrijdag op de Dam opgepakt omdat hij Geert Wilders zou hebben bedreigd. Volgens van der Laan is het wrang dat het Nationaal Monument wordt gebruikt voor zo'n manifestatie. Omdat dat symbool staat voor vrijheid en slachtoffers van onderdrukking. Mogelijke verbod geldt alleen voor het gebied Pal naast het monument, direct eromheen, en niet voor het plein bij het paleis. Israël heeft de stoffelijke resten van 91 Palestijnse strijders overgedragen. Het zijn mannen die zijn omgekomen toen ze aanslagen pleegden in Israël. Ze lagen begraven op een Israëlische militaire begraafplaats, op een gedeelte voor vijandige strijders. De oudste resten zijn van 1975. Tussen 1995 en 2006 kwamen meer dan 200 Israëliërs om bij aanslagen door Palestijnen. Dat waren vaak zelfmoordaanslagen. En met de overdracht wil de Israëlische regering de vredesgesprekken bevorderen. De 91 Palestijnen worden later vandaag in Ramallah en in de Gazastrook opnieuw begraven. De Tweede Kamer is verdeeld over het idee om de leeftijd waarop jongeren bier en wijn kunnen kopen te verhogen naar 18. De helft is voor, de andere helft van de Kamer is tegen. Lange tijd was een meerderheid tegen zo'n verhoging. Het CDA dat altijd tegen het verhogen van die grens was, wil nu toch dat jongeren onder de 18 geen wijn, bier of andere alcoholische dranken meer kunnen kopen. Verschillende partijen in de Tweede Kamer, zoals PvdA, SP en ChristenUnie... pleiten al langer voor een verhoging van de leeftijd voor de aanschaf van alcohol. Aanleiding voor het CDA om zich nou bij hen aan te sluiten... is het toenemend aantal jongeren dat te veel drinkt. ChristenUnie is blij met dit wat genoemd wordt voortschrijdend inzicht van het CDA. De VVD spreekt van een opmerkelijke draai van het CDA in het zicht van de verkiezingen. En de Eerste Kamer, de Eerste Kamer ging vorige week nog akkoord met nieuwe wetgeving die jongeren onder de 16 verbiedt alcohol in bezit te hebben en die het mogelijk maakt verkopers strenger te controleren. In het oosten van Egypte zijn twee Amerikaanse toeristen ontvoerd. Volgens veiligheidsfunctionarissen werden ze door Bedouinen meegenomen toen ze in een auto op weg waren naar een badplaats aan de golf van Akaba. Amerikanen zijn allebei 31 jaar. Volgens een Egyptische krant eisen de kidnappers dat een Bedouin die vastzit voor drugsbezit wordt vrijgelaten. Het afgelopen jaar zijn meer van dit soort ontvoeringen geweest in het oosten van Egypte. Meestal komen de gijzelaars binnen enkele dagen vrij. Sport. Roland Garros. Daar was tennisser Andy Murray een uur geleden in grote problemen in zijn tweede partij tegen Jarko Nimine. Mark Brasser, is het nog een beetje goed gekomen met Murray? Hij is, ja, hij is wonderbaarlijk genezen. Nee, hij had uh, inderdaad in de eerste set uh, kreeg hij last van zijn rug. Vroeg in de partij al. Hij strompelde over de baan als een, als een oude vent. Iedereen verwachtte van, nou, die, die gaat opgeven, die speelt deze wedstrijd niet uit. Maar ja, Murray die, die, die heeft waarschijnlijk uh, genoeg kennis van zijn eigen lichaam. Uh, misschien wat, wat stijfjes, uh, misschien door de temperatuur. Het is minder warm dan de afgelopen dagen. Het vroege tijdstip. En hij is eigenlijk gedurende die partij steeds beter uh, gaan bewegen... Vooral. En om nou te zeggen dat je als een hinde over de baan gaat, dat ook weer niet. Maar de stijfheid is wel een beetje uit de rug bij Andy Murray. Hij beweegt beter, serveert ook beter. Hij speelt tegen Jarko nimine Hij had, verloor de eerste set met 6-1 door die rugproblemen dus. Maar daarna won hij set 2 en 3 met 6-4 en, uh, en 6-1. Hij kan niet uh, gaan zitten het, uh, gedurende de, de, de gamewissel, zeg maar. Hij moet echt blijven staan. Bang, uh, ja, waarschijnlijk dat die rug weer uh, afkoelt, stijf wordt. Dus ja, hij blijft maar een beetje bewegen. Maar vooralsnog uh, gaat, het, uh, gaat het goed met Murray. Hij wordt wel een beetje in het zadel geholpen door Jarko Nieminen die wel ja, slordig speelt en nu weer een, een break tegen krijgt in de openingsgame van de vierde set. Dus het ziet er allemaal goed uit uh, voor Andy Murray. Vraag is natuurlijk wel als deze partij klaar is, hoe dan de rug gaat uh, reageren op deze inspanning. Ja, dat kan verkeer allemaal. Uh, dan was het wachten op Robin Haasen. Rond deze tijd zou hij op de, de baan moeten komen voor zijn wedstrijd tegen Eugenie. Is het al begonnen eigenlijk? Nee, het is nog niet begonnen. Hij is wel op de baan. De partij die daar uh, voorgepland stond uh, is afgelopen. Uh, Haasen staat op de baan, is aan het inspelen, gaat zich zometeen en klaarmaken voor die partij tegen Mikael Jusni. Dus uh, gelukkig heeft hij niet al te lang hoeven te wachten. En kan hij, kan hij zometeen aan de bak? Nou En dan straks nog Aranska Rus tegen uh, Razzano, Frankrijk. Die ja. won van Serena Williams. Heeft uh, Rus een beetje kans tegen Razzano? Ja, ik, ik, ik vermoed toch dat de, de, de, deze partij bewust heel laat is gepland door de organisatie. Razzano, de, die lange, zware drie-setter tegen Serena, uh, gisteren al een, een dag rust gehad. En door die partij vandaag laat te plannen, krijgt Razzano natuurlijk nog wat extra rust. Uh, ja, het, Rus speelt niet alleen tegen Razzano, maar zal ook tegen het Franse publiek uh, gaan, gaan spelen. Het zal vol zitten, baan 1, mooi stadion rond. Stadion, het publiek zit er dicht op. Ja, en de vraag is hoe, hoe Rus daarmee omgaat. Wij gaan het afwachten. Mark Brasser. Het is 13 over 1. Hoe zou het zijn op de weg? John Bakker bij de ANWB. Twee files nog, maar ze zijn wel allebei aan het oplossen. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht, bij Mars, Bergen nog vier kilometer. En op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven... Tussen Morgestel en Best, ook daar 4 kilometer. Hoofdpunten van het nieuws, teleurstelling in de Tweede Kamer. Nu Brussel een procedure voorbereid tegen Nederland... vanwege de Het Wiegenpolder. Uh, bij autofabriek Netcar komen werkonderbrekingen... om een sociaal plan af te dwingen. En Israël heeft de stoffelijke resten van 91 Palestijnse strijders... overgedragen die zijn omgekomen toen ze aanslagen pleegden in Israël. Dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de ncf met het vervolg van lunch.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 uw bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor projectverhuizers met PPV-keurmerk op projectverhuizen.nl Uw Peugeot-servicepunt heeft nu een leuke aanbieding. Tweede band, halve prijs. Kijk op Peugeot.nl Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De buurtwoners rond het Wilhelminapark in Utrecht... Die willen de bloemenzaak van Rida Valkenstein niet kwijt. En ze zijn een actie begonnen voor het behoud van die winkel. Een reportage zometeen vanuit de Domstad. Na half twee is stand.nl. De stelling dan de verkoop van alcohol aan jongeren... onder de 18 moet verboden worden. Het daarmee eens of oneens. Sms dat naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website als www.stand.nl. En als u twittert, eens of volgende, eens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Wilfred Scholt is al jarenlang journalist. Hij werkte voor AT5, voor Netwerk en nu voor NCRV's Altijd Wat. Als politiek verslaggever is die kind aan huis in Den Haag. En naast zijn werk schreef hij een proefschrift over politicus Barend Biesheuvel. Legendarische ARP-politicus die door het leven ging als mooie Barend. Biesheuvel was minister-president in twee kabinetten in de periode 1971-1973. Wilfred, goedemiddag. Hallo, Jusgen. Uh, foto gemaakt van de 101 vanochtend? Nee, want ik heb het zelfs. Ik was in de trein, dus ik heb het zelfs nog ineens gezien. Want ik ben nu in Den Haag en er is een symposium over mooie Barend uh, ja, ja. vanmiddag. Dus nou, ik de... heb zelf uh, het alleen maar horen zeggen. Ja, ja. Ik, ik hoorde je wel even bij de collega's van het, van het NOS-journaal alvast uh, vertellen. Want er is iets in dat boek, inderdaad, over, uh, over Pieter van Vollhoven, hè, die eigenlijk Prins had ja. willen worden. Um, goed, nou, dat, dat staat in ieder geval op de 1-1. Dus dat is al mooi nieuws. Um, waarom heb jij gekozen eigenlijk voor mooie Barend als onderwerp voor jouw proefschrift? Ja, ik, ik zat een keertje bij een presentatie van een, uh, van een andere biografie, van Pieter Jong. Dat was de voorganger van Barend Biesheuvel. En toen dacht ik, wat lijkt me dat leuk om zo'n biografie te maken. En toen ging ik eigenlijk in gedachten na van wie er nog geen boek was. En toen kwam ik uit op, uh, op Barend Biesheuvel. En ja, ik kom uit een ARP-nest. Ik ben helemaal opgegroeid in, in, in die cultuur. En, in, in, dus ik, ik dacht, ja, dat past bij mij. Dit, dit wacht eigenlijk bij mij. Gewoon op om aangepakt te worden. En dat hebben we toen gedaan. Tijdens de verkiezingen ja, hingen jullie thuis de poster van mooie Barend voor het raam. Jazeker. En ik kreeg nog van die Lucifer pakjes. Die paarse dingen uh, van mijn broer en zo, die, die rookte pijp. En, en, en ja, dat herinner ik me nog als jongetje van zeven toen, uh, toen uh, dat ik dat in, in mijn handen had. Ja. Uh, heb je dit helemaal naast je werk gedaan eigenlijk? Hoe, hoe werkt zoiets als je dan een boek wil maken? Want het is ook niet een klein boekje, het is 800 pagina's ja. geloof ik. Ja, nou ja, ten eerste, het was leuk. Het was echt het leukste wat ik ooit als journalist heb gedaan. Omdat je aan het puzzelen bent. Je bent iemands leven aan het reconstrueren en dat is zo gaaf. Ook in archieven, grasduinen, dingen vinden. Interviews houden met mensen. Dus het is hartstikke mooi werk. En dan kun je het doen in je vrije tijd. Dan, dan, dan geeft het je ook energie. En ik heb uh, af en toe een onbetaald verlof gekregen van NCV. En mijn vakanties gingen eraan op. Dus ja, het. het, het, het... Wat dat betreft is het even een opluchting dat ik nu weer vrije tijd heb. Ja. Maar ja, je moet het wel doen in, in, in die tijd die je hebt. Maar ja. het is gewoon een leuk project. Er is veel belangstelling voor. Mark Rutte heeft het gisteren uitgereikt aan jou. Hè? Dus uh, ja. een enorme bewonderaar ook van Biesheuvel. Uh, er is een symposium, dat heb je al gezegd. Uh, daar ben je ook druk mee. Uh, er zijn in het parlement heel veel ruimtes vernoemd naar oude politici. Biesheuvel is niet vernoemd, hè? Nee, dat ga ik nu ook straks uh, ga ik een boek aanbieden aan uh, Gedi Verbeet... voorzitter van de Tweede Kamer. En dan ga ik dus vragen, van, hoe zit dat nou? Want uh, ja, de, de meeste absurde, uh, ik bedoel, ik weet niet of jij het Kamerlid Het Zand kent, of, of uh, Lo Louise Groenewegen en zo. Uh, die hebben allemaal een, een naam gekregen en Barend Wiesheuvel niet. Terwijl hij volbloed parlementariër was en, en, en markant politicus. Dus ik ga eens vragen van wat nou de criteria zijn en of er toch niet nog een zaaltje naar hem kan worden genoemd. Ja. Blijf jij journalist of ga je verder in de wetenschap? Oh jee, mijn, mijn werkgever luistert misschien mee. Uh, nee hoor, ik, ik vind het ook heel leuk om, om korte baanwerk te doen... om, om, om, om tv-items te maken, interviews te doen. En, maar dit vind ik wel leuk. Ik weet wel zeker dat ik blijf schrijven op een of andere manier. Ja, maar ja. Nog, misschien wat meer in balans. Nog één, één ding, Wilfred, in een paar zinnen misschien. Waarom werd hij nou mooie barend genoemd? Nou ja, hij was, uh, was goed looking. Hij was groot. Twee meter was... Uh, 20, 30 jaar geleden was dat, was dat opmerkelijk. En ja... Uh, er is een keer een onderzoek gehouden. Als alleen vrouwen mochten stemmen, zou die zo vijf zetels meer hebben behaald. Dus ja, hij lag gewoon heel goed. Ja, oké. Okay. Ja, nou, Het heeft een, een prachtig boek opgeleverd. Uh, en uh, daar is veel aandacht voor. Uh, iedereen is er heel blij mee. en uh, Jij vooral. Uh, veel succes met het symposium en nog een keer gefeliciteerd. Hartelijk bedankt, Jurgen. Hoi. En uh, succes. Toch. Het zijn spannende tijden voor de Utrechtse bloemiste Rina Falkenstein. Haar uh, kleine bloemenzaak heeft het zwaar in de concurrentie met de grote ketens. En dan heeft ze ook nog eens uh, 85.000 euro nodig om renovaties aan haar winkeltje af te betalen. Haar welgestelde Utrechtse buurtgenoten bij het chique Park willen de bloemisten niet kwijt. Er zijn een actie begonnen. Eén van hen is Alja Tollefsen. Verslaggever Anne van der Veen zocht de bloemisten samen met haar op. We staan in Utrecht bij een heel klein schattig winkeltje. Buiten staan wat plantjes, wat prelaria. Maar dit winkeltje zit in de zorgen. Ja, ja ze heeft uh, ja, eigenlijk uh, van de gemeente te horen gekregen... dat ze de winkel aan moest passen aan het straatbeeld. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet gezien heb wat er nou precies gebeurd is. Want ze, ze leeft heel, heel eenvoudig. Het hoeft niet allemaal heel luxueus te zijn. Maar ja... Je bent een half uur in het winkeltje en als ik, ik heb niet altijd zoveel tijd om er uh, om, uh, rond te kijken. Maar als je daar even moet wachten, dan denk ik, oh leuk schaaltje, oh leuk schoteltje. En daarom dacht u... Ik start nou, een actie. <laughs> dat is, uh, ik ben er eigenlijk uh, helemaal ingerold. Ik stond, te, ik stond te kijken, er werden hier foto's gemaakt. En ik dacht, oh, ze zal wel een jubileum vieren of iets in die trant. Dus ik stond eigenlijk gewoon in, geïnteresseerd te kijken. En dan zei, ik wenkte iemand mij en die zei, u mag wel doorlopen. Zijn zei, nee, ik wil even zien. En die man die kwam naar me toe lopen en ik kwam daarmee in gesprek. En dan bleek dus de journalist te zijn die het, uh, die het artikel schreef. En die vertelde dus wat er aan de hand was. Dat er dus financiële problemen waren. Dat ze van de bank verder geen lening meer krijgt omdat de huisprijzen gedaald zijn. En dat betekent dat ze dus hier de winkel moet verkopen... de huis kwijt is, maar ook de inkomen kwijt is. Waarop wij allemaal zeiden, van: dat is niet nou voor een raar... want dan moet je dus de bijstand in. Uh, het, is, het, is, het is water halen waar je het, waar je, waar je het eigenlijk al hebt. En toen zei ik, van hoe, om hoeveel gaat het dan? Toen zei ze, nou 85.000 euro. Ik zei, nou, dan gaan we toch duizend mensen vinden die 85 euro willen doneren. En die journalist zei toen, van, mag ik je e-mailadres uh, vermelden? Dat heb, dat heb ik goed gevonden. En er zijn ontzettend veel reacties opgekomen. Mensen die zeiden, van ja, ik kom er al jaren en natuurlijk ga ik 85 euro uh, geven. Er zijn mensen die hier persoonlijk langsgekomen zijn, die het gewoon in een envelop gestopt hebben. En zo zijn we dus met z'n allen bezig eigenlijk om toch een oplossing te vinden. Omdat ik het te gek voor woorden vind dat iemand op deze leeftijd uh, nog zijn huis uit moet en de bijstand in moet en het doodzonde vindt uh, om het werk op te geven wat ze met zoveel plezier doet. Laten we eens uh, de eigenaresse op gaan zoeken. Ze staat uh, achter in de winkel en ze is druk bezig met allerlei bloempjes en vaasjes... Great. Nou, ik ben uh, leuke kleine stukjes aan het maken voor een mevrouw die uh, deze week uh, afscheid neemt als de pianolerares uh, en dus een uh, leerlingenmiddag heeft. En uh, nou, die geeft uh, een feestelijke middag, zeg maar, met muziek en hapjes. En dan mag ik leuk, uh, allemaal leuke kleine stukjes maken voor op de tafel. En ik heb wat grasjes en dingetjes, ook echt helemaal van het seizoen ook. Uh, Daar houdt van, korenbloempjes. Ja, helemaal leuk. Want zoekt u nou de bloemen uit op de persoon? Uh, nou, ook wel. Ja, toch wel. Ja. Maar ook wat ik zelf ook leuk vind. is natuurlijk ook je eigen interpretatie. Zeg maar. Als het zeg maar, een heel strak uh, interieur zou zijn, dan zou ik nooit dit soort stukjes maken. Dus het is ook uh, zo'n wisselwerking. Is het ook. En ik ken deze vrouw ook heel goed. dus. Dat is wel goed. Ik wel grappig, wel grappig wat je zegt. Hè? Dat ja. je zegt van het interieur. Dus je weet ook wat het interieur is. Je kent de mensen. Yes. En je zoekt ja. daar. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat ze, dat ze naar de mensen kijkt. De mensen kent. En dat ja. heb ik ook heel vaak. Als, ja. je, als ik voor je, bij jou bloemen bestel. Dat je eigenlijk. Uh, aankomt met een kleur waarvan ik... En, en, en ik heb nog nooit iets gehad waarvan ik dacht, nee, dat, uh, dat ja. vind ik nou niet mooi of nee, zo. Dus nee, je, je kijkt inderdaad je kijkt de mensen aan. Ja, nee, maar ik ben ook verbonden met de mensen. En dat is ook het heerlijke van zo'n buurtwinkeltje. Je ziet, je maakt van mensen onze een en dan komt het eerste babytje, het tweede babytje en dan vertrekken ze op een gegeven moment weer naar een grote huis. En dan komen er weer nieuwe mensen. Dit is ook een hele dynamische ja. wijk, maar er zijn dus ook oudere dametjes die hier al 40 jaar wonen. En ik uh, krijg ook iedere middag de krant van een mevrouwtje hier in de Straat, weet je, en dan geef ik haar weer oude plantjes voor de tuin. En dat soort wisselwerking is er ook gewoon een natuurlijke uh, ja, geven en nemen, zeg maar. Dus ja, vind ik heel erg leuk. Maar nu zijn er wel een beetje zorgen. Ja, dat is het. Ja. Ja, ja, ja. Ja? ja, je vindt het nog steeds lastig hè, om over te praten. Nou ja, het is, het is mijn altijd. Mijn winkel is ook mijn kind, zeg ik altijd. Wie ik ben, dat is ook helemaal mijn winkel, mijn hele omgeving. Dus het is ook helemaal een boodschap van mezelf die ik mee uitdraag. Het is niet zomaar iets wat ik aan de buitenkant doe, maar het is van binnenkomt. Roepen, roepen. Ja, dat nee, is het. Ja. Ik zeg ook van, dit is mijn talent, zeg maar. En, uh, nou, ik kan mensen ook blij maken. Dat zei ik ook al uh, tegen zo'n meneer van... Mijn bloemen, het is van de wieg tot het graf. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Zo, bij iedere gelegenheid passen wel bloemen. Dus. Zoals je vorig jaar denkt mijn man overleeft. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Dan, ja, dan doe ik ook extra mijn best. En, uh, dus daar zit ik een stukje van mezelf dan in. Ja. Dus, ik kom ook uit een groene familie. Dus ik zeg al, er loopt een hele groene... Stroom. Mijn opa was tuinman. Mijn vader tuinierde. Mijn moeder was dol op bloemen. Dus ja, als klein kind plukte ik al bloemen. Dus ja, het is ook helemaal... Ik had niks anders kunnen worden bij wijze van spreken. Zo, ja. Dus nou vrienden. ja, ook dat, maar... Nee, dit maakt me ook gelukkig. Van vandaag ben ik grasjes en mijn grietjes weten plukken hier in de buurt. Ik weet precies waar overal staat. En ja, dat vind ik dan ook zo helemaal leuk, zeg maar. Weet je, zo van om lekker zo de boel bij elkaar te scharrelen. En uh, ja, dit is dan ook nog met een extra uitstraling. Dat ik denk van ja, daar word ik blij van. En de mensen ook, neem ik aan. Dit, uh. ja. Ja. Dus uh, ja, dus, en dat is ook waar het om gaat. Dat je mensen iets... ...extra's kan meegeven ook. En daarom ben ik ook zo tegen al die supermarkten, die bloemen en zo. Want daar wordt het allemaal een soort klinisch iets. Terwijl hier zeggen mensen waar ze het voor nodig hebben, weet je. Dan kan ik ze adviseren, je maakt iets moois. Mensen zijn blij, ik weet weer het verhaal eromheen. Weet je, het is dan zo'n soort de meerwaarde is eigenlijk. Dus ja, dat vind ik dus heel belangrijk, ja. Uh, ja. En dat hier staat dus Oja Tolse. Ja. En die is geld aan het ophalen. Ja, ja, ja, ja, ja. dat is zomaar spontaan ontstaan. Ja, ja, ja. <laughs> het is ook weer zo'n soort dat je met elkaar, voor elkaar leeft. Ook, zeg maar. Ja, en, ja, en, en dit vind ik ook zo. De mensen geven ook niet vanuit hun hoofd, maar nu vanuit hun hart. <laughs> dat is heel mooi. Ja, ja dat is inderdaad... Uh, ja, het, is, het is natuurlijk akelig als je in zo'n situatie terechtkomt. Aan de andere kant denk ik... Uh, ik krijg er ook wel uh, hoop van, zeg maar... als ik zie hoeveel mensen gereageerd hebben... en hoe spontaan ze gereageerd hebben. Dat je denkt van, hoop, ja, ja. Moet, leven. hoop moet leven. Ja, precies. Ja, dat is, het, ja. Maar is dat eigenlijk de basis van het verhaal? Er is een schuld, 85.000 euro. Ja. Maar eigenlijk gaat het daar niet om? Ik vind gewoon dat je naar het grotere plaatje... je moet niet alleen naar dit moment kijken. Zo van, we komen 85.000 euro tekort. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er veel meer bij betrokken is... Uh, dan alleen he, dit winkeltje. Het gaat erom van, willen we winkeltjes zoals dit? Of willen we alleen maar grote ketens die uh, zeer efficiënt werken... en waar geen medemenselijkheid aan te pas komt? Nee. Maar nu bent u pastoor in de Engelse kerk. Ja. Dat u dit vindt. Ja, maar ik denk toch dat meerdere mensen... Ik bedoel, het zal, ik heb daar zelf ook wel over nagedacht... het zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Ik denk niet dat ik dit doe omdat ik pastoor ben. Ik denk dat ik, omdat ik dit doe, dat ik daarom pastoor ben. Ik denk dat je, ja precies, zo zit je natuurlijk in elkaar. En dat ligt wel, ja, dat is een beetje, een beetje kort door de bocht natuurlijk. Maar zo zit je in elkaar, zo kijk je naar mensen. Zo heb ik altijd naar mensen gekeken. Een heleboel mensen reageren toch, en die zijn geen pastoor... die reageren op dezelfde manier. Um, dus... Uh, ja, ik denk, hè, ik denk dat het niet komt omdat ik pastoor ben... maar dat ik, omdat ik zo met elkaar zit, misschien daarom pastoor worden ben. En dames, is komt dit goed? Ja, het komt zeker goed. De mensen zeggen nu soms tegen me, oh, ik hoorde dat u weggaat. En dan zei ik, nee, ik blijf. En dat is al een heel andere energie uh, die je dan neerzet. Dus. En welke bloemen passen nou bij deze situatie? Deze situatie nou toch wel iets heel stralends. Hoor. Ja, dan zie ik zo'n soort een grote pot met honderd gladiolen in alle kleuren. Dus dat, is, uh, ja, dat vind ik wel toepasselijk. Uh, nou gladiolen toepasselijk. Die, die zijn er nog niet, dat, uh, he, dat is pas later in het seizoen. Ja, maar... Dus tot die tijd hebben we de tijd en dan, uh, om de zaak uh, op de rails te krijgen. Misschien hebben we nog ietsjes langer nodig, maar ik denk dat het, tegen de tijd dat de gladiolen uh, er zijn, dat we dan heel eind zijn en dat er reden is voor gladiolen. Nou, of de bloemenwinkel Taxus kan blijven bestaan is dus nog even afwachten. De actie van de buurtbewoners heeft al duizenden euro's opgebracht. Met dat geld heeft Rina Valkenstein wat extra tijd gekregen... om de problemen op te lossen. Reportage gemaakt door Anne van der Veen. Geen lange reportage met Tof Tissen vandaag, want het is donderdag. Maar we zoeken natuurlijk wel even contact met hem. We volgen hem hè, deze hele week in zijn werkweek. Benieuwd natuurlijk of de GroenLinks-senator gisteravond... iets van het laatste debat tussen Jolanda Sap en Tovig Dibi heeft meegekregen. Nee, helemaal niks. Ja, dat was natuurlijk in Groningen. Uh... Toen ik, in, even kijken, toen ik in Den Haag gisteravond laatst vanuit Utrecht weer terug aankwam, toen kwam ik Jesse Klaver tegen, dus, uh, de campagneleider van GroenLinks die, die kwam van het debat in Groningen af. Uh, nou, hij was als campagneleider wel tevreden, geloof ik. Nou, nu, nu ben ik op weg naar een congres in Utrecht, een Beatrix theater over uh, open overheid. Het gaat eigenlijk over open standaarden, over open sources uh, op internet. Um, en ik hou dadelijk een, een speech over wat King doet en wat King voor gemeenten in petto heeft. En daarover hoort u dan morgen meer rond deze tijd. Zometeen is het standpunt al De stelling: de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 moet worden verboden. We zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Eerst het laatste nieuws. Juris, doe Radio 1. Het NOS-journaal. Het personeel van autofabriek Netcar legt vandaag het werk twee uur neer. Ook de komende tijd zijn er werkonderbrekingen. De vakbonden zijn ontevreden over het uitblijven van een sociaal plan... en zeggen dat moederbedrijf Mitsubishi toezeggingen niet nakomt. De fabriek in Born moet mogelijk eind dit jaar sluiten. Er werken zo'n 1500 mensen bij Netcar. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam onderzoekt of het mogelijk is... om een demonstratieverbod in te voeren bij het Nationaal Monument op de Dam... Aanleiding is de manifestatie van vijf aanhangers van Sharia voor Holland... vorige week, waar bedreigingen werden geuit aan het adres van PVV-leider Wilders. Volgens Van der Laan is het wrang dat het nationaal monument wordt gebruikt... voor zo'n manifestatie. En de leider van het Vrije Syrische leger wil het liefst zo snel mogelijk... een grote militaire aanval openen tegen het regime. Hij hoopt dat vn gezant Kofi Annan zijn vredesmissie als mislukt zal verklaren... Daarmee zouden de opstandelingen in Syrië vrij zijn... om de strijd tegen president Assad weer op te pakken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB-verkeersinformatie files op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom... bij Numansdorp, 4 kilometer. En op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven... tussen Moorgestel en Best, 4 kilometer. Dit is Radio 1. NCRW. Stand.nl. Jurgen van der Berg. De leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol moet van 16 naar 18 jaar. Vindt het CDA. En de Christen Democraten scharen zich nu bij partijen die dit al langer vinden. Het CDA wil een eind maken aan de groeiende groep coma En. Um... Dit plan komt ook in het verkiezingsprogramma te staan, zegt het CDA. Is het verbieden van de alcoholverkoop de oplossing... of moeten jongeren en hun ouders zelf verantwoordelijkheid nemen... voor de gezondheid van het kind? Want dat alcohol schadelijk is, dat hebben veel sportjes ons al duidelijk gemaakt. Een kind groeit maar één keer in zijn leven. Alcoholgebruik belemmert die groei remt de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de hersenen. Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind. Alcoholinfo.nl helpt ouders. Ik ga erover doorpraten met Lodewijk van der Grinten... directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Dat is de brancheorganisatie voor de horeca in Nederland. De naam zegt het al. Dag meneer van der Grinten. Hartelijk welkom. U zit hier bij mij in de studio. Zometeen uitgebreid over de stelling, maar eerst de keuzes. Het zijn uh, korte keuzes. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Hier komen ze. Ik dronk mijn eerste glas alcohol voor mijn zestiende. Eens, ja. U moest er wel even over nadenken. Het verbieden van alcoholverkoop in de supermarkt... is vooral goed voor de horecaomzet. Eh... Uh, niet eens. Nee. Ouders moeten in de gaten houden hoeveel, kinderen hun, uh, hoeveel hun kinderen drinken. Eens. Ja. Dus dat is een ja. Uh, dan de stelling. En ik zeg tegen onze luisteraars ook natuurlijk... we zijn benieuwd naar u, eens of oneens. De stelling, de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 moet verboden worden... Bent u het eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twitter het eens of oneens doet, dan met hekje standpunt. En benieuwd wat de directeur van de Koninklijke Horeca Nederland van die stelling eigenlijk vindt. Bent u daarmee eens of oneens? Ik ben het ermee oneens, omdat we moeten uitkijken voor uh, uh, politieke retoriek. Uh, alcoholmisbruik, laten we daar duidelijk over zijn... daar zijn we absoluut tegen. Dat moet aangepakt worden, dat moeten we serieus nemen... Uh, maar dat is een heel groot en veelkoppig monster en dat verdient een integrale aanpak. Ik las in de krant vanochtend de reactie van het CDA en dat werd gekoppeld aan uh, comazuipen. En het grote punt met comazuipen is dat die eigenlijk uh, uh, voorkomt en meer voorkomt helaas bij kinderen onder de 16 jaar. Uh, dus dat is een hele andere groep. En dan lijkt het wel politieke retoriek om te zeggen... je moet van 16 naar 18... Terwijl ik denk, en daar heb ik het straks graag over... dat we wel degelijk maatregelen moeten nemen. Maar dat hoeft net zo goed als minister Schippers op dit moment zegt... dat hoeft niet uh, het verhogen te zijn van 16 naar 18. Nee. Overigens, we hebben natuurlijk net uh, die wet uh, dat het tot 16 is, uh, is uh, gesteld. Zeg maar. uh, uh, ja, je zou kunnen kijken, van uh, wacht, uh, hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk? Nou, dat weten we eigenlijk. Want als je de afgelopen jaren uh, naar de cijfers kijkt... En dat is even eh, anders dan eh, het, het, het, de, het gevoel bij dat coma zuipen, wat heel ernstig is. Maar het alcoholgebruik in den landen neemt terug over de laatste tien jaar. En ook bij jongeren neemt hij terug. Echter, incidenteel, neemt dat coma zuipen wat verschrikkelijk is. Hè? Ik bagatelliseer het zeker niet. Hè? Maar dat coma zuipen neemt toe en ook nog op een hele jonge leeftijd. Dus dat is een heel raar fenomeen. Dus dat moet je met de goede middelen bestrijden. En daarom zeg ik, dat hoeft niet per se, en zeker niet... misschien schiet je dan wel met het verkeerde kaliber... als je dan zegt, nou, dan moet die grens naar 18. Ja. Um, hebt u het idee dat die wet hè, want tot 16 uh, nu uh, dat, dat, dat, dat goed gehandhaafd wordt? En alles? Nee, ik, uh, ik vind dat we, uh, we zijn blij met de aanpassing van de wet. Het is niet een hele nieuwe wet, het is een aanpassing. Er zaten absoluut een aantal goede verbeterpunten in... Um, uh, maar dat is niet uh, het antwoord op alcoholmatiging en uh, het, het echt tegengaan van alcoholmisbruik. Dat is maar uh, mondjesmaat, uh, is dat maar uh, daarin aangetekend tipt. Dus ja, het was een verbetering, maar volgens mij kan het veel beter. Maar als u wil dat ik over dit onderwerp nog eens even uh, inhaak... Ja, en over... u, u zegt een paar keer al, van, uh, er zijn andere uh, manieren om dat aan te pakken. Dat komen ja. dat zuiver. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, ik, we, we hebben het over een aantal problemen. En ik ben er eerlijk in, natuurlijk, ik kom op ook voor de ondernemers in de horeca. Maar in die horeca, uh, uh, daar gaat niet alles goed, maar daar zit volgens mij niet het grootste probleem alcoholmisbruik, als je dat wil terugdringen... Uh, en ook bij de jeugd, dan moet je echt, en dat zeg ik niet uit gemak... maar dan moeten wij met z'n allen, ik ook, ik heb ook kinderen in die leeftijd... dan moeten ouders duidelijker worden over hoe gaan we met alcohol om. Het goede voorbeeldgedrag hoort daarbij. Uh, regels stellen in huis over het gebruik. Uh, ouders moeten kinderen voorlichten over de gevaren. En dat moet je niet aan de school overlaten... en de voetbalclub en de horeca. Ouders moeten daarin, in mijn ogen... terug naar een leidende, verantwoordelijke rol. Dat is één. Twee... Alcohol in mijn ogen moet echt uit het schap van de supermarkt. En waarom zeg ik dat? Dat zeg ik Om de niet. Daar hoor ik te spekken. Ja, nee, maar daarom, daarom wil ik er ook genuanceerd over praten. Het moet uit dat schap. Wij geven een ieder, kinderen, ouders, uh, uh, iedereen in Nederland, uh, uh, uh, laten wij wennen aan het idee dat alcohol staat tussen de stokbroden, de snijbloemen, de melk en het brood. Ja. Alsof het een oh. gewoon levensmiddel is. Dat is niet waar. Wat we moeten zeggen is, alcohol is eerder te, uh, uh, is eerder te vergelijken met wasbenzine en terapetijn, dan dat je dat even tussen de levensmiddelen en de, en de babyvoeding zet. Ik vind echt dat als je duidelijkheid wil over alcohol, moet je het uit de schappen van de supermarkt halen. Mogen supermarkten geen alcohol verkopen? Nee, dat zeg ik niet. Maar ze moeten er een muur tussen zetten, terug naar de slijterij... met professioneel... Uh, uh, professionele mensen achter uh, uh, de toog. net zo goed. of als achter uh, de, de, de kassa. net zo goed. als dat je het in de horeca. aan professionals moet overlaten. Ja. Maar meneer Van der Gren, nog even daarover. Want ik bedoel. Ja. Die controle in de supermarkt. is natuurlijk wel makkelijk te doen. Je, iemand moet langs de kassa. moet dat afrekenen. Dus als het goed is, gaat zo'n kassière vragen van. hé, hey, mag ik jou. Uh identiteitsbewijs ja. hebben gezien. En, en, ja. en ik zie dat in een kroeg nog niet gebeuren. In het, de grote, kroeg. het grote punt is dat zelfs de supermarkten... laatst bij een overleg bij minister Schippers zelf zeiden... ja, maar we hebben cashiers soms van uh, 16, 17, 18... die gaan mensen niet ter uh, verantwoording roepen. En dan zeker niet als er ook nog uh, uh, een hele rij staat dat gebeurt niet, daar hebben wij als supermarkt moeite mee. Nou, dat snap ik, maar ik vind, ik vind überhaupt het signaal... dat je het daar weghaalt, vind ik een belangrijk signaal. Dat is één. Twee, ik vind echt, en dan heb ik het over de hele lijn... zowel horeca als supermarkten, we moeten wegblijven... met het stunten met alcohol. Dat moeten we in de horeca niet willen... Dat moeten we in de supermarkt niet willen. Dat moeten we nergens niet willen. Geen Ik... meter bier meer in de kroeg. Dat soort dingen voor... dat. dingen. je verantwoordelijkheid nemen. Daar gaat het om. Het signaal afgeven dat dat niet handig is. Niet slim is. Dat alcohol ook schadelijk kan zijn bij verkeerd gebruik. Heel veel gaat goed. Ik bedoel, alcohol bij normaal gebruik... Hè, bij, bij, bij een paar glazen is helemaal geen punt. Maar we moeten van dat excessieve gebruik af. Ik vind het echt rampzalig... Dat dat we nu in deze tijd met voetballen dat we acties hebben bij C1000... Eh, met de kratten op straat, met borden erbij. Drie kratten voor de prijs van twee. Dat is absoluut het verkeerde signaal. Dus verantwoordelijkheid nemen, ook onszelf. Als wij weten dat horecaondernemers zich niet gedragen... naar de regels zoals we dat als vereniging graag eh, zien... He, verantwoorde professionals, dan variëren we ze. Maar wat, wat betekent dat dan? Iemand die bijvoorbeeld niet uh, voortdurend controleert... of, of jongeren in, in een café of zo uh, toch uh, proberen alcohol te krijgen... die, die wordt uit de... Uh... Uit de vereniging gegooid of zo? Of? Ja, wij, wij, wij nemen als vereniging... Uh, en, en dat zijn toch meer dan 20.000 uh, uh, professionals in de horeca. Wij zeggen als vereniging... wij willen dat we verantwoordelijk met alcohol omgaan. En dat doen we ook. Kijk naar een heleboel zaken die met polsbandjes... met mensen aan de deur werken. Uh, die, die echt daar... en dat is, dat is geen sinecure hè, als je een volle zaak hebt op vrijdag... om dat allemaal in goede banen te leggen. Maar we doen ons uiterste best. En misschien kan het op plaatsen echt nog wel beter. Dat is het punt niet. Maar mijn punt is dat je alcohol niet met een eenvoudige regel... ineens in het gareel kan krijgen. Het is, het is natuurlijk ook zo, dat weten we allemaal. We kennen allemaal die beelden van die zogeheten zuipketen op het platteland. Dat zijn over het algemeen denk ik niet mensen die eerst naar een café gaan... daar uh, hun, hun drank halen. Die gaan inderdaad naar het supermarkt... en proberen daar uh, aan hun drank te komen. Nou ja, of naar te dat het coma zuip, om dat nog maar eens even als voorbeeld te nemen... maar denk eraan, het is een uitzondering op de trend. Dat coma zuipen, dat gebeurt niet in de horeca. Dat gebeurt dat die alcohol... Wordt gekocht in de supermarkt en dat wordt gedronken uh, in de openbare ruimte, op straat, in zuipketen, et cetera. Ik vind dan ook dat handhaving in dit probleem heel erg serieus genomen moet worden. Um, uh, ik noem het belachelijke voorbeeld, en gelukkig zijn, we daar, zijn er daar niet te veel van. Maar het, de Plaats Urk is in, uh, in de media geweest. Daar wordt gewoon niet gehandhaafd op zuipketen. Daar, is, uh, daar zijn geen instructies, daar zijn geen mensen met een opleiding, daar dringen de jeugd gewoon onder de leeftijd en er nee. wordt niet gehandhaafd. Nee. Ik vind dat onacceptabel. Als de overheid ook, net zo goed als ouders, niet het goede voorbeeld geeft als we het over alcohol hebben, dan zijn we heel verkeerd bezig. Nou. Maar we hebben nu een grens voor uh, 16 jaar licht uh, alcoholisch, uh, dus bier en wijn. Uh, 18 jaar voor sterkere drankjes zou ook kunnen zeggen, ja dat is ook verwarrend, dus dan doet dan gewoon één leeftijd. Ja, we moeten eerlijk zijn. Er zijn meer plaatsen in Europa waar dat gebeurt, maar dat wil niet zeggen dat je het probleem, zoals het nu gesteld wordt, als je dat coma zuipen wil aanpakken, dat dat de regel is. Mm. Um, we weten allemaal, ik heb er zelf gewoond in, uh, uh, of veel geweest moet ik zeggen, uh, Noorwegen, uh, Zweden, daar heb je dat soort uh, systemen. Dat is geen garantie dat het beter loopt. Laat ik heel gaan, eerlijk... gaan dan jongeren juist in de illegaliteit om een nou, te ja, komen? Nou ja, het heeft ook met cultuur te maken. Dus um, um, wij hebben in Nederland uh, echt nog dorpen, daar, als daar uh, één keer per jaar kermis is, dan is het hele dorp, inclusief de notar, die zijn een paar dagen zoek en dan wordt er gewoon te veel gedronken. En ook op de jonge leeftijd. Ik wil daar geen grapje van maken. Maar we hebben dus ook... We, het, je kan het niet zomaar even oplossen. Wij willen als horeca absoluut daaraan meedoen. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen. Wij geven advies dat we zeggen laten we alcohol goed labelen... dat het niet zomaar een normaal product is. Verkoop het op speciale door professionals gestuurde uh, locaties, betrek ouders erbij, opvoeders erbij... en laat de overheid heel goed en strak handhaven. Ja. En als dat niet lukt, als die zelfregulering ook niet lukt... dan snap ik op een gegeven ogenblik dat je misschien naar uh, 18 moet gaan. Maar ik ben er vooralsnog geen voorstander van, en ik sluit me aan bij de minister, dat we het eerst moeten proberen op deze leeftijdsgrens, maar ik vind wel dat we voortgang moeten boeken. Ik vind wel dat we daar afspraken over kunnen maken. Het NIPO heeft het een paar jaar geleden al gepeld. toen was 76% van de Nederlanders hiervoor, he, om het te verhogen naar 18, zelfs 71% van de jongeren. Tussen 16 en 19 zag het wel zitten, en ik kijk uit mijn ogen ook nu op onze site, en dan zie ik een percentage van 81% die het eens is met de stelling. Ja, ik wil dat helemaal niet uh, uh, wijs afdoen. Ik snap dat. Ik snap de emotie. Ik snap dat je uh, gemakkelijk uh, voor zo'n stelling bent. Ik, ik dat, dat begrijp ik allemaal. Maar het is een te gemakkelijke stelling voor een heel ingewikkeld probleem. En wat ik probeer duidelijk te maken... zonder dat ik het daarmee wegwuif of de verantwoordelijkheid niet wil dragen... of dat we als horeca daar anders in zitten... laat ik heel eerlijk zijn, het is een ingewikkeld probleem. Uh, en dat moeten we met z'n allen, GGD, ja. ouders, et cetera... we moeten het met z'n allen... Uh, uh, op een integrale manier aanpakken. En dan hebben we met een lange adem kans van slagen. Goed, uh, we gaan naar onze bellers. Uh, meneer van der Ginn, u blijft meeschrijven, eventueel als, als mensen daar aan een opmerking over hebben. Uh, als gezegd, hè, die stelling staat al de hele ochtend op onze site... en daar is al veel op gereageerd. Meer dan 1200 mensen intussen. Als gezegd, 81% is het eens met de stelling 19% oneens. En die stelling luidt... de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 moet verboden worden. Uh, we zijn benieuwd naar uw mening. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag met uh, Ruud Brouwer. Ik ben het volledig eens met de stelling en ik begrijp iets uh, volledig niet. Dat wil zeggen uh, de emotie, het gezond verstand, et cetera. De wetenschap heeft aangetoond en ik heb uh, vorig jaar een, uh, uh, een, bij mijn dochter op school een bijeenkomst bijgewoond. De wetenschap heeft aangetoond dat tot de 21ste leeftijd... De hersenen beschadigen door het gebruik van alcohol. Waar zijn we dan in godsnaam mee bezig dat we nu over 16 of 18 jaar gaan praten? We doen onszelf dus gewoon een iets aan, hè? U Op vindt dat die, leeftijd van... die leeftijdsgrens nog wel verder omhoog kan? We doen bewust doen wij onszelf schade aan door dit toe te laten. Ja. En als die meneer praat, ik begrijp de emotie, nee het gezond verstand moet prevaleren. We doen onszelf schade aan. Goed. Verbied het gewoon. De ouders maken het ook heel makkelijk... want die kunnen gewoon tegen hun kinderen zeggen... je komt op het politiebureau als je gaat drinken. Het is veel duidelijker. En het gaat de gezondheidszorg een hoop centjes bezwaren. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag met uh, Rob. Ik uh, ben het uh, oneens met de stelling. Ik denk dat komazuipels... Dat, uh, dat, dat er niet zoveel meer zijn. Er wordt verteld dat er meer komazuipels zijn... Maar ik denk dat er minder zijn. Maar waarom denkt u dat? Omdat uh, nu heeft iedereen een uh, telefoontje en als er iemand uh, te veel gedronken heeft, dan uh, bellen ze de politie of de ambulance hmm. en niemand uh, durft de verantwoordelijkheid te nemen om uh, zo'n jongen of meisje gewoon uh, zijn roes uit te laten zitten. U zegt die komen sowieso in de cijfers terecht van de ziekenhuizen, en noem het maar, uh, en, oh, en het daarmee zijn het komen zijn. wel een mobiele telefoon. Ja. Maar ja, goed. Ook al zijn het er maar uh, tien of zo, dat zijn er toch tien te veel. Ja, dat weet ik niet. Het, uh, jongeren die vanaf de 16 jaar drinken, die worden er ook rustiger van. Ja, ja zo kan je het ook bekijken. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met mevrouw Jansen uit Amsterdam. Ik vind het naïef, want een jongen van 16 en hij heeft een vriendje van 18, die laat het vriendje ja. halen. En uh, dat is met de sigaretten precies hetzelfde, want die laten ze dus ook een oudere jongen halen. Dus ja, ik vind, het, ik vind het een beetje naïef. Ja. Wij deden het vroeger als we naar de bioscoop wilden en het was toegang 18 jaar. Dan ging je ook tussen de mensen in staan dat ze het niet zouden zien. Ging u naar films van boven de 18? Ja, ging van veel, ja, want ik ben 83. Oh. Oh. Dus, dus toen mocht het weer. Ja, ja, ja, ik snap het. Nee, maar dat is inderdaad wel een punt. Dat is, heeft alles te maken natuurlijk met de handhaving. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Ben Verremd. Ik ben het uh, oneens met de stelling. Ik denk dat het coma zuipen vooral wordt veroorzaakt door de combinatie van alcohol, drugs en sterke drank. Niet alleen door bier, daar geloof ik niks van. Ik heb zelf in het verleden ook, nou ja, een stevig potje bier gedronken, maar het is mij of mijn vrienden nooit gelukt. Nee, ja, maar misschien kon u er goed tegen. Maar ik bedoel, als je een krap bier opdrinkt, dat staat toch tegenover een paar uh, sterke drankjes. Ik bedoel, is ja, ik dat, dat is maar net hoeveel je ervan drinkt volume krijg je nooit weg. Ja. Zit, ik, ik heb het idee dat bij coma cijfer dat er altijd een externe of een, uh, iets meer aan de hand is. U denkt dat het niet door de alcohol komt... maar inderdaad door andere uh, spiritualien. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met uh, Marina van der Wal. Um, ik ben het eens met de stelling. Al moet ik uh, zeggen dat ik de uh, reactie van uh, meneer Van der Grinten... Uh, heel geruststellend uh, vind dat, uh, dat Horeca Nederland zo actief en betrokken is... bij de, bij de gezondheid van, uh, van onze pubers. Maar ik merk steeds meer en meer dat ouders... Um, toch heel moeilijk hun rug recht houden als het gaat om alcoholgebruik van hun kinderen. En op het moment dat een kind 16 wordt en met de wet in de hand zegt van hallo, maar nu mag ik. Dat, uh, dat ouders een ontzettende steun in de rug krijgen als er uh, wordt gezegd het is 18. Ja. En daarmee hebben we twee jaar gewonnen. Ja, ja en, en daar hadden we net die meneer over, hè? Uh, beschadiging gaat zelfs door tot, tot 21, die wil het zelfs nog hoger. U zegt, uh, zet het wel op 18, duidelijk. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, met van der uit Nunum. Ik ben het ook niet eens met de stelling, want ik weet niet of die mensen die hier al die strenge wet wetten willen, wel eens ooit in Scandinavië zijn geweest. Nou, ik ben er dus wel geweest en ik, ik kan u verzekeren: er zijn de strengste wetten, maar er wordt volgens mij nergens zoveel gezopen als daar. Het schijnt wel alsof je die krijgen kan, dat je het dan per se wil hebben. Ja, precies. Ja, ik heb daar bijvoorbeeld eens een keer op een Hersinki-Ver gestaan om onze katalogie te kijken. En. Toen heb ik gedacht, nou laat ik zo'n uur of eh, tien was dat... een kop koffie aanbieden. En nou, ik was de enige die koffie nam. Hè? <laughs> dus ik stond allemaal nog echt op en uur om tien uur s morgens. Ja. En als je dan kwam, s morgens dan had de zo'n kegel van Genever... zelf stoken met alle risico's van dien. Ja. En ik ben het ook eens met die mevrouw die zei... ja, als ze zestien zijn, dan vragen ze iemand van achttien. Dat was bijvoorbeeld in Zweden. Daar hadden ze melaneur uitgevonden met een half procent alcohol. Er was toen gedoe in de kamer daar omdat die kinderen daar dronken van worden. Het was natuurlijk helemaal niet van die melanool, dat kon niet. Maar ze wilden dan gewoon een oude kerel vragen, haal wat je En dan donderden ze erbij en daar werden ze dus ja, ja, ja. dronken van. Ja, dus in die zin maakt die, die leeftijd eigenlijk niks uit. Dan moet je veel meer misschien aan ontmoedigen doen. Van, uh, joh, het, doe maar, het maar, nou eens. Nou, ja. Die oude leiden moeten ik een keer zeggen. Dus dat ze onder de 16 niet moeten drinken. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goeiedag met de Vries. Ik ben eigenlijk, en het is een uh, utopie, maar ik ben eigenlijk voor een algehele drooglegging. Een drooglegging, zoals ze dat in de Verenigde Staten ooit hebben gehad. Ja, we... want uh, er komt zoveel uh, rottigheid uit uh, dat drankgebruik. Dat, uh, en dat is niet alleen voor de jongeren uh, schadelijk, maar uh, er zijn ook heel veel mensen die... Uh, ik heb het in mijn eigen omgeving gezien, die last krijgen bijvoorbeeld van Kosakov... Ja. Nou, uh, dat breekt ook heel veel maatschappelijke ja. kosten met zich mee. Maar, maar denkt u niet, als je het helemaal verbiedt... Hè, want daar komt het dan op neer, algehele drooglegging... dat dan juist mensen in het ja, ondergrondse circuit uh, zelf aan, aan het klungelen gaan... en, en dat, uh, nou ja, dat hebben we daar ook gezien, hè, met Elke Poon en, en zijn makkers... dat uh, dat, uh, dat het tot allerlei uh, geweld leidt ook uiteindelijk. Ja, dat, uh, daarom zeg ik ook, het is een utopie. Maar wat dan misschien nog wel een oplossing is, dat is uh, de alcohol... want het is een gif. Om het hier vast ook een duur te maken, bijvoorbeeld 50 euro voor een krat bier. Ja. Ja. Dan zijn we er ook gauw klaar mee, inderdaad. Stompert goedemiddag. Goedemiddag, u, u spreekt met uh, Geert Waterman uit Groningen. Dag. Ik, uh, ik wil me aansluiten bij die meneer met het verhaal uit Zweden. Want een verbod op alcohol op die leeftijd is, is natuurlijk een uitdaging voor een uh, 14-, 15-jarige. Ik, uh, ik, uh, ik wil meer de plaatselijke politiek eigenlijk aanspreken. Vooral in studentensteden. Om uh, de studenten, zoals in Groningen, 50.000... Hallo? Ja, ik luister mee. <laughs> ja, ik denk, waar gaat hij naartoe? Ja, ja. Nou, um, er zijn in Groningen 50.000, of meer dan 50.000 studenten. En als je dat ziet... ...in zo'n start die kinderen nu lopen in de rond, maar allemaal uh, met alcohol, uh, uh, ze lopen ergens verloren in zo'n grote start, want er worden uh, studenten ingetrokken, getrokken, ja. en die zijn eigenlijk het voorbeeld van. Uh, de jongere jeugd. Ik wil zeggen, want die eh? studenten zijn over het algemeen wel ouder dan 18, denk ik, toch? Ja, ja. maar het voorbeeld doet val. Ja, precies, daar, ben, daar bent u eh? bang voor. Uh, eh. dank, dank voor. Dank voor het bellen, want we gaan snel terug naar meneer Van de Grinten. Die krijgt nog even de kans om te reageren op alle telefoontjes. Ja, even in de grote lijn. Uh, ik heb al een aantal zaken erover gezegd. Uh, ik ben het er erg mee eens dat. Uh, verbieden ook een aantal nadelen heeft. Hè. Uh, uh, je, je gaat toch uitlokken, hoe kom je er toch aan, et cetera. Ik ben echt overtuigd dat we het breed moeten aanpakken. Dat ouders inderdaad weer moeten leren hun rug recht te houden. Ik vind dat we echt van elke stunt, al het stunten met alcohol... daar moeten we vanaf. Ik ben ook een tegenstander voor sterke alcohol... of alcohol uh, die uh, gestookt wordt voor 14,9%. Die industrie heeft dan ook boter op het hoofd. Maar dat, dat zou dan nog wel mogen. Dat nou ja, dat, ik, ik, ik vind dus dat we daar onze verantwoordelijkheid niet nemen. Ik vind ook dat brouwerijen hun verantwoordelijkheid niet nemen als ze studentenverenigingen bier aanbieden met een korting van 170 euro per hectoliter. Uh, bijna het cadeau uh, geven, mm -hmm. uh, wat ook allerlei uh, nare neveneffecten hebben. Ik ben een voorstander van alcohol op een fatsoenlijke, professionele manier gebracht. Met de verantwoordelijkheid voor ieder. Maar ik denk dat je het veel beter kan doen... door het met z'n allen integraal aan te pakken... inclusief een goede handhaving van de overheid. En dan bereiken we meer. En dan uh, leren we kinderen beter met alcohol omgaan. Uh, en ik, ik, ik vind echt dat professionals die zich dan niet aan de regels houden... ...three strikes out. Als je gepakt wordt, dan moeten de sancties zo zijn... ...dat je vergunningen gewoon worden ingenomen. Ik ben er een voorstander van, van heldere taal... ...een integrale aanpak en een goede handhaving. Ja. En Nog, nog even, hè, want die ene mevrouw zei dat. Die zei van, ik, ik ben heel blij met het verhaal van, vanuit Koninklijke Horeca Nederland. Maar die zei van, ja, juist naar ouders toe om je gesteund te voelen met de wet in de hand... dat je tegen je kind kan zeggen, ja nee, er staat toch echt in die wet, eh, 18. Maar, uh, als je, maar als je niet in staat bent om, om 16 te handhaven als ouder... dan ben je ook niet in staat om ze uh, tegen te houden... dat ze met z'n allen in een zuipkeet gaan zitten, buiten jouw zicht... Uh, en dat je ook niet meer weet wat ze doen. Ik vind dat ouders, uh, uh, en ik ben geen grote moralist daarin... maar ik vind dat ouders op die leeftijd nog altijd de lead moeten hebben. Sterker nog, ze moeten de lead terugpakken. Ze moeten opvoeden en verantwoordelijkheid nemen. En ik geef niet alle ouders de schuld van dit probleem... maar we hebben ze wel nodig bij de oplossing daarvan. Ja. En die meneer die pleit er nog even voor een algehele drooglegging. Daar bent u waarschijnlijk ook niet voor. Nou, dat zou ik zelf enorm jammer vinden, want ik lust ook best een goed ja. glas wijn maar, maar, maar of een biertje. Maar de prijzen bijvoorbeeld om, omhoog gooien, is dat dan nog een idee? Want dan gaan jongeren toch minder ook naar de supermarkt om een, om een bier te halen? Uh, ik ben geen uh, wetenschapper en inhoudsdeskundige op dat gebied. Maar ik ben uh, overtuigd dat je daar ook uh, beter mee om kan gaan. En nogmaals, ik ben overtuigd dat stunten met alcohol, en dat is ook vaak prijsstunten met alcohol, uit den boze is. Ja. Duidelijk. Uh, fijn dat u er was, meneer Van der Gint, directeur van Koninklijke Hoor ik naar Nederland om mee te praten in stand.nl. Uh, ik kijk nog even snel op het ANP, want het CDA he, gaat het dus in zijn verkiezingsprogramma zetten. Uh, die waren daar nooit zelf voor om het te verhogen naar 18, maar nu dus wel. En dan tekent zich toch een soort Kamermeerderheid af. Want de ChristenUnie heeft al eens vaker uh, dit bepleit. En uh, er zijn meer partijen die het uh, ermee eens zijn. Dus we moeten hem afwachten hoe dat uh, na de verkiezingen gaat. Ook op dit punt en zoveel andere natuurlijk. In ieder geval is een eerste peiling bij ons nu gedaan. 1335 mensen gestemd, 81% eens met de stelling, 19% oneens. U kunt de hele middag nog blijven. Even reageren. Elsbets, met de onderwerpen van Dit is ja, de Dag. Word je wel eens gemanipuleerd Jurgen, op de werkvloer? Elke dag. Ja, nou, ja. daar hebben wij uh, een uh, Ronald Sieker over te gast. Die heeft een boek geschreven over manipulatie op de werkvloer. Daar heb je allerlei vormen van. Het is heel interessant om te lezen. Je kunt, hij, hij, hij leert je ook in dat boek hoe je het kan ontdekken en wat je er tegen kan doen. Okay. Ik zou zeggen allemaal luisteren. Verder, uh, Marcel de Haas, uh, luitenant-kolonel op het ministerie van Defensie, hij heeft al tien jaar lang een conflict met zijn uh, werkgever. Dat is nu opgelost. Hij komt bij ons vertellen hoe. En hij blijft ook in die en dat is wel opmerkelijk. En we gaan ook nog praten over cultuur met Martijn Sanders. Zometeen na twee, dus dit is de dag. Uh, ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. En CRV. 3, 2, 1, Jongens!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 Vrijdag 8 juli vanaf 10 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dat telt. Ik ben Etten Den Boer, consultant bij BDO Accountants en Adviseurs. Wilt u persoonlijk advies? U vindt ons via bdo.nl. BDO omdat mensen tellen. Dit is Radio 1.